zoeken wij nu samen het aangezicht van de Here in het gebed... hem biddend om de leiding van de Heilige Geest. Almachtig en genadig Here in de hemel. Zo komen wij aan de morgen van deze zondag als gemeente naar uw naam, genoemd hier in uw huis en ook thuis, verbonden door middel van de kerktelefoon, voor uw heilig aangezicht. Grote God, die alles ziet, die alles weet, die ook alles regeert, die iedereen kent, die op deze wereld woont. Hoe groot bent u en hoe aanbiddelijk. Wij danken en loven uw grote naam, dat we hier mogen zijn. Geef dat we dat ook beseffen. Wat een voorrecht dat is. Dat we mogen samenkomen als gemeente op de eerste dag van de week. De opstandingsdag van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Dat u ons zo de week laat beginnen. Heren. Als we dat verstaan en beseffen, wat moeten dan vele, vele mensen ook in ons land alleen al veel missen. Nee heren, wij gaan er vanochtend niet boven staan, helemaal niet. Maar we bidden voor ze. Of het ook in hun leven, ook in onze stad, zo ver mag komen bij vele stadsgenoten, dat ze de weg vinden of weer hervinden naar de kerk, om te zitten onder uw woord. Heren, wat is dat groot, dat u een breek geeft in een moment dat we stil worden gezet door u. Ja, want heer, u kent ons wel, we zouden maar doorgaan. En we zouden op den duur vermalen worden in de maalstroom met alles wat zich aandient. Want of we nu jong zijn of oud, er komt zoveel op ons afrollen. En er is ook zoveel wat ons bezighoudt en bezet. Een kerk vol met mensen, heren, in de regel ook een kerk vol met zorgen en moeiten. Het kan zo zijn dat we hier zitten en dat we eigenlijk maar weinig hebben opgevangen vanmorgen. Van wat we hebben gezongen, van wat we hebben gelezen, van wat we hebben gehoord. En bidden we van u, o heilige geest, neem het van ons weg. Opdat wij vandaag niemand anders zien en horen dan u alleen, onze grote God, die zich heeft laten zien in de Heer Jezus Christus. En Here, dan weet u voor welke mensen u de klokken hebt doen luiden. Dan weet u ook wie u geroepen hebt. Dan weet u wie wij zijn hier staande voor uw aangezicht en zittend. Dat wij mensen zijn die ook afgelopen week niet bij u hebben op tafel gelegd... wat u van ons zou willen zien. Liefde tot u en tot u geboden. Heren, een uitvlucht zoeken, dat helpt niet. En dat hoeft ook niet. Maar wij komen met z'n allen, jong en oud, bij u... en schuilen bij het kruis... En wij smeken u, Heer, vergeef ons onze zonden. Bedek ons met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus, want dat is meer nodig dan brood. Doe het ons zo ervaren en wil het schenken voor het eerst. Wat zou dat groot zijn? Niet te groot voor u om dat te geven... Of weer bij vernieuwing. En daarom mag ook de prediking van morgen uitgaan. En ook vanavond. De bediening van de verzoening. Heren, dan zeggen we dat ook tegen u. Dat kunnen wij niet missen. Dat hebben wij zo nodig. En wij bidden van u. Kom dan toch over, heren. U bent het niet verplicht. Maar raak ons aan. Met, met het woord van uw genade. Met het woord van uw liefde. Kom bij ons binnen. Open de oren van ons hart en open ook onze harten, zodat het woord van u daarin een plek heeft. Heer, het is voorbereiding. Ons leven is een voorbereiding. Maar van de week in bijzonder geroepen om, om bij onszelf voor uw aangezicht na te gaan. Of wij leven door het geloof. En genoeg hebben leren krijgen aan het offer van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Here, geef dat we ons inderdaad allemaal voorbereiden voor uw heilig aangezicht. Waarin u ons ook door het middel van uw woord laat zien wie wij zijn. En dat er ook geen verbetering en vooruitgang in komt. Maar dat onze ogen dan ook open zullen gaan. Steeds weer opnieuw. Voor die grote liefde van de Heer Jezus Christus. Die mensen zoals wij zijn. Nodigt. Die met zo'n stelletje de tafel wil delen. Gemeenschap wil oefenen. Heren gebruik de preek. Om ook bij diegenen die, die nog vreemd zijn aan de Heer Jezus Christus... de ogen van het hart te openen. Opdat we u leren kennen in uw vergevende liefde. Geef dat de, dat de verkondiging van morgen helder mag klinken. Dat ook onze jongeren het kunnen volgen, dat is een heel ding. Ouderen trouwens ook. Neem ons erin mee, maar boven alles dat we het vanmorgen ervaren... Dat, dat u al God uw dienaar gebruikt als een instrument in uw handen opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Hoor dan ons gebed. Aanvaard de dank. En geef ons een zegenrijke dienst. Om Jezus wil. Amen. Dan zijn wij toegekomen aan de dienst van de offeranden. En u mag uw gaven gaan afzonderen in de dienst. Wordt uw gave gevraagd voor de diaconie, algemeen werk. En de tweede is voor de kerk, is ook een doelcollecte voor de renovatie van de pastorie. Bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor kerkelijk en pastoraal werk. Dan nog een aantal mededelingen. Vanavond na... Kerktijd is er voor de jongeren weer gelegenheid om koffie te komen drinken bij Revelation. En aanstaande zaterdagavond allemaal hartelijk welkom op de afsluitingsavond voor de zomerstop. En dat is op Boerderijweg nummer 5. Teamleden en hulpen van de vakantie Bijbelweek vergaderen morgenavond om 8 uur in de regenboog. Willen we ook straks voorbidden. Een belangrijke werk. ...onder onze kinderen ook uit Hasselt. Met het oog op de bediening en viering van het heiligavondmaal volgende week zondag... ...is er donderdag 14 juni Censura Morum van half acht tot acht uur aan de pastorie. En daarna is er om acht uur in de regenboog een uurtje van bezinning. En het woord zegt het al gemeente, bezinningsuur. En wat moet u zich daarbij voorstellen? Nou, een beetje Allah, de eerste christengemeente... In alle eenvoud samenkomen, samen bidden, samen zingen, samen een stukje uit de Bijbel lezen. Ik wil een kort uh, overdenking houden naar aanleiding van een stukje uit het Heilig Avondmaals formulier. Zo'n klein uurtje. En ja, u bent allemaal welkom. Jong en oud, avondmaalganger of niet. Onderwijs. En bij elkaar zijn. Dat is, dat is zo goed. Een stukje gemeente zijn. Ik hoop dat u het college van kerkrentmeesters in verlegenheid brengt. Dat de schare de regenboog niet kan bevatten. En dat we naar de kerk moeten. Dat zou toch mooi wezen. Voor Gods aangezicht. Hier een stukje gemeenschap beleven. Iedereen uitgenodigd. Vrijdagavond van half acht zing in in de kerk. Bij de uitgang kunt u hiervoor een flyer in ontvangst nemen. En voor al de afkondigingen geldt zo de Heerde wil en wij leven zullen. Wij gaan ook zingen ter inleiding op de prediking uit psalm 84. De versen 4 en 5. Psalm 84. Vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ook het vijfde: O God, die ons ten schilde zijt. De versen 4 en 5 uit Psalm 84.